2 uur. Dit is Radio 1, het Tijd van de Brink. En dit is de dag gaat premier Rutte vandaag de Debatprijs winnen en de broers Lucas en Arthur Jussen naar de nieuwe pianohoogstandjes horen. Nu is het emotioneel met Marjan Koekoek. Premier Rutte heeft nog eens benadrukt dat Nederland er niet aan ontkomt... om volgend jaar 6 miljard euro extra te bezuinigen. Dat deed hij bij de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer. Ten aanzien van de heer Reen, ik heb zelf ook met hem gesproken. Uh, ik heb alle teksten gelezen. Er is echt geen uitleg anders dan dat wij in 2014 dit moeten doen. En dan worden we al gematst. Want eigenlijk hadden we natuurlijk in 2014 gewoon op de drie moeten zitten... En dat is ook geen doel op zichzelf, want uiteindelijk willen we veel partijen hier na, na de drie door naar een begrotingsevenwicht. Maar dat is nog ver weg. Uh, maar die zes miljard, uh, dat is echt een hard bedrag. Rutte zei tegen oppositiepartijen die het niet eens zijn met de zes miljard, dat ze elkaar niet de tent uit moeten vechten. Rutte wil dat ze gaan praten over concrete invulling van de maatregelen. De premier zei verder dat hij bereid is om nog eens te praten over onderdelen van het sociaal akkoord. Maar op vragen van D66 en CDA voegde hij eraan toe... dat het opblazen van het sociaal akkoord slecht zou zijn voor Nederland. De curatoren van OAT zijn met meerdere partijen in gesprek... over een mogelijke doorstart. Dat staat op de website. Concrete interesse is er nog niet. FNV-bondgenoten zegt dat onderdelen van het bedrijf... interessant zijn voor andere bedrijven in de reisbranche. Met name het busonderdeel is gezond... Voor de reisbureaus is waarschijnlijk minder belangstelling, zegt FNV-bondgenoten. TUI Nederland neemt de verplichtingen over van OAT voor de 7000 klanten die nu nog op vakantie zijn. Maar TUI zegt niet geïnteresseerd te zijn om het bedrijf over te nemen.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 En daardoor ontstaat het gevoel van constant een jetlag hebben. Bekeken wordt of met het terugzetten van de klok... het Spaanse leefritme gemakkelijker en productiever kan worden. De meeste Nederlandse winkels van het ondergoedmerk Borg gaan dicht. Van de 24 winkels zullen er waarschijnlijk maar 7 of 8 open blijven. Het merk heeft last van de crisis... en daarnaast wordt er steeds meer via internet verkocht. Omdat Borg vooral met oproepkrachten werkt... blijft het aantal ontslagen beperkt tot 15. En dan nog het weer. Vanuit het noordoosten steeds meer zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Ook morgen en zaterdag zon en een graad of 17. In de nachten is er kans op vorst aan de grond. Is de bioscoopfilm over de Oostvadersplassen te lief? U hoort het zo in Dit is de Dag. Zonder gevolgen. Vanaf volgend jaar mogen we minder pensioen opbouwen. Ook de 67 jaar is niet meer heilig.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 Hou uw brievenbus in de gaten. En vier het macro-voordeel mee vanaf vrijdag 27 september. Langer zakelijk parkeren? Kijk voor al onze interessante mogelijkheden op schiphol.nl Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink. Dit is de dag dat premier Rutte antwoord geeft aan de Tweede Kamer... tijdens de algemene beschouwingen. Twee analisten volgen het voor ons, Paul Jansen van de Telegraaf... en Roderik van Grieken van het Nederlands Instituut. Goedemiddag, Roderick. Jullie geven vandaag de debatprijs weg. Heeft Rutte nog kans na deze ochtend? Jazeker, hij zit uh, nog nadrukkelijk in de race. <laughs> maar er is nog wel een race, het is nog niet beslist. Nee, zeker niet, dat doen we pas einde van de middag. Piet van Tellingen was in de jaren 70 de persvoorlichter... van CDA-fractieleider Willem Aantjes. En met hem praat ik over de tv-serie die is gemaakt... over de val van Aantjes in 78, vanwege dienst vermeende oorlogsverleden. Is de natuurfilm De Nieuwe Wildernis over de Oostvadersplassen te lief? Ecoloog Ton Eggehuizen heeft kritische kanttekeningen. En een hartelijk welkom aan Lucas en Arthur Jussen, de twee jonge piano... Die een nieuw album hebben gemaakt, Jeux. We hebben de afgekeurde coverfoto op onze site staan. Jullie tweetjes in jacket, maar zonder broek. Waarom heeft hij de cover uiteindelijk niet gehaald? Um, nou, Arter? het was toch een beetje... Um, ja, de, de, de meningen waren het er niet allemaal uh, over eens. Dan dat is het de, de goede cover. Uh, ja, dat dachten wij ook. Alleen, uh, je moet natuurlijk ook rekening houden met, uh, met andere mensen. En uh, ja, het is hem uiteindelijk niet geworden. Spijtig. Ik vind het wel een hele goede foto, ja. Ja, nou, hij is te zien op onze website. U kunt het nieuwe album en een concert van de Jussenbroers winnen... als u op die foto die van hen gemaakt is... als u daar een leuk onderschrift bij maakt. Op onze website kunt u dat doen, dit is het dagpunt nu. De twee origineelste bijschriften, ook over Lucas en Arthur Zonnebroek... zijn straks de winnaars. Filmfestival in Utrecht gaat dit weekend de serie De Val van Aantjes in première. In december is de serie te zien op televisie bij de AO. Piet van Tellingen werkte jarenlang als persvoorlichter voor Willem Aantjes... zijn partij, de ARP en later het CDA. Ze maakten van dichtbij De Val van Aantjes mee. Um, u heeft de aflevering al gezien, meneer van Tellingen. We gaan er dus zo over praten. Eerst de actualiteit maar even. Volgt u de algemene beschouwing? Ja, zeker. Ja? Ja. Um, de, u kunt nog niet zonder? Nee. Nee, dat, dat is een soort ziekte die blijft. Ja. Ja. U, u was de voorlichter van uh, Aantjes. Zeg maar de Jack, wat Jack de Vries bij Balkende was, was u bij Aantjes. Ja, ja, ja. dat klopt. voor en, en, daar en, en, en toen voor het CDA. Ja, en als u nu vandaag kijkt naar, naar de erfopvolger van Aantjes... dat is Buma hè, tegenwoordig. Ja. Hoe doet hij het? Nou, op, op zich redelijk. Op zich redelijk. Ja, het enige wat ik wel eens denk... Uh, meneer Buma denkt te veel aan... hoe kan ik mijn kiezertjes terugwinnen van VVD naar het CDA. Maar dat lukt nog niet echt. Nee, maar dat moet hij ook niet doen. Hij moet gewoon zijn eigen verhaal houden. En ik vind een uh, uh, ietsje minder oppositionele toon... vind ik wat meer bij het CDA passen. U vindt hem net iets te... want hij is ja, heel bezig zijn eigen, luid, eigen geluid neer te zetten. U ja. zegt een tikkeltje minder kan ook wel. Ja, mag best een tikkeltje minder. En uh, ik heb overigens vorig jaar met overtuiging op hem gestemd... Dus, uh, Oké, okay, dat wel. Ja, ja zeker. Dit, maar je Is hij moet... die, die stem al bijna kwijt of dat nog niet? Nee, oh, absoluut niet. Nee, nee, nee, nee. Dan moet hij nog veel raardere dingen gaan ja. zeggen. <lacht> nou, dat zal hij denk ik niet doen. Nee, maar wat verwacht u? Gaat hij uiteindelijk door de bocht? Gaat hij het kabinet helpen? Of zegt u, denkt u dat hij het er toch voor kiest om zijn eigen geluid strak te houden... en het kabinet het zelf ik, maar ik, te het zoeken? Ik zou het CDA vinden sieren... als ze uh, uh, toch een methode vinden om uh, het kabinet uh, de hand te reiken. Ik, ik begrijp overigens zijn verhaal wel, hè, want het zijn... Hij, hij baseert het natuurlijk wat er in Duitsland gebeurt. En hij baseert het wat Lubbers deed en wat Balkenende deed. En dat begrijp ik wel. Maar ik vind dat het ook bij het CDA past op een gegeven moment te zeggen... jongens, het is, is zo ontzettend belangrijk dat er wat gebeurt... Uh, wij steken oh. een, een hand uit. Ja, maar is het niet te snel? We hebben nu net een beetje een beeld van iemand... die inderdaad ook wel zichzelf durft te zijn. Ja. Als hij nou weer door de bocht gaat... is het toch weer die man die met alle dingen mee Ja, maar dat is, dat is de spagaat waar het CDA in zit. Dat ja. geef ik toe. Ja. Ja. Ik, we gaan uh, terug hem niet. Nee. we gaan terug naar vroeger. U maakte van dichtbij het meest dramatische moment mee... uit de Haagse politieke geschiedenis van na de Tweede Wereldoorlog. Daar is nu voor het eerst een dramaserie over gemaakt. Uh, u heeft de twee delen al gezien. Ja. Is het terecht dat er een serie over gemaakt wordt, wat u betreft? Ja, ik, ik, het mooiste zou ik hebben gevonden dat het een echte historische documentaire is. Op grond van feiten. Hè? Dat, dat is het mooiste. Dat, en ik had het ook heel erg mooi gevonden als de EO dat had gedaan. Uh, dit is een drama, dus het is een mengeling van feiten en fictie. Uh, en ik kan op zich wel billiken dat er, dat er zoiets gebeurt. Je zou kunnen zeggen, had gewacht tot de... de mijn Aantjes is 90 jaar. Tot hij was overleden. He? was dat ja, beter geweest, denkt u? Maar ja, omdat het, ik vind het roept toch altijd uh, gevoelens uh, op. Uh, en ook heel veel emotie en ook heel veel reacties. Uh, heb ik in de loop der jaren ervaren. Maar goed, iedereen is vrij om, uh, om zoiets te doen. Ja. Ik heb het wel gezien, het is integer gemaakt. Het is ook boeiend om, uh, om naar te kijken. Al wordt er soms langs... Uh, wordt er soms met historische feiten wat gespeeld. Ja, maar dat zou wel feiten en fictie lopen door elkaar. Ja. Dat is ook het eerste wat je ja. ziet als je gaat kijken. Ja. Zullen we nou een stukje luisteren? Mam, trek die stekker er dan uit. Met Arend Aantjes, mijn vader is hier niet. Pa, deze meneer zegt dat hij de minister-president is. Wat? Ten derde, in alles wat de heer Aantjes tot dusver heeft meegedeeld... heeft hij, voor zover ons bekend, op wezenlijke punten... Ja, dat viel, viel iets stuk. Ja. Ja. Ja, dat was het moment dat uh, Lou de Jong zijn persconferentie ging houden. Dus als ik het goed heb, 5 november 1978. En toen zat Aantjes uh, uh, voor de televisie? Uh, ik denk het wel. Het is eigenlijk, het is eigenlijk heel gek gegaan. Dus... Uh, hij moest op een gegeven moment komen bij de minister-president... en de minister van Justitie van achter de ruiter. Die had een rapport in de handen van Lou de Jong. En daar stond de dus zin dat Aantjes, zeg maar simpelweg gezegd... fout was geweest in de oorlog. En uh, toen hebben ze hem de tijd gegeven om een uh, tegenrapport te maken. Maar voordat Antjes dat kon doen, uh, liet Lou de Jong het zelf uitlekken. Want zo is het gegaan via zijn bewust, vrouw. ja. ja ik, ik vermoed bewust. Hij heeft later verteld dat zijn vrouw ergens een vriend ontmoet en die heeft weer een journalist ontmoet. Nou, dan weten jij en ik, die heeft het bewust laten uitlekken. U was voorlichter, u weet ja. hoe dat gaat. En dan, ja, dan komt er in de kranten te staan... een Willem Aantjes uh, lid van de SS. Uh, en, en, en de grote fout die we toen hebben gemaakt... is niet meteen een persconferentie verhouden... om het echte verhaal te houden. Hij heeft, hij heeft ooit het lidmaatschap van de Gemaanse SS... toen hij daar postbode was, te werk gesteld... gebruikt om te vluchten, is daar... Uh, uh, Vervolgens gevangen genomen is de oorlog geëindigd als gevangene En Lou de Jong zei dat hij bewaker was. Nou ja, dat is nogal, nogal een SS. Als je dat verhaal had gehouden... had je misschien veel minder commotie gehad. En veel minder... Ja. Zullen we luisteren naar een fragment van de serie wat hierover gaat? Ja. Niet open doen. Klopt gewoon niet. Wat niet? Ik heb me aangemeld voor de Germaanse SS. En niet... Voor de waffen Maakt dat verschil? Hè? Je moet direct een, een persconferentie geven. Morgen. Morgen, morgen, morgen is je politieke leven voorbij. Ja, dit waren Lubbers en Aantjes. Ja. Lubbers zegt onmiddellijk een persconferentie geven. Ja, dat, dat is niet gebeurd. En uh, ik betwijfel ook of hij dat gezegd heeft. want Willem Aantjes uh, vond... Uh, het nodig dat hij eerst een fractie ging inlichten. Nee, eerst de, de, de top van het CDA en daarna de fractie ging inlichten. Ja, en uh, het, is, het is waar dat had moeten gebeuren. Ja. Wat was uw rol toen? U was de voorlichter. Ja, nee, zeker. Heeft u niet geroepen meteen een persconferentie Willem? Uh, uh, ja, ik heb, herinner mij nog dat ik op uh, die bewuste avond... het telefoontje kreeg van Tom Planken. Kennen wij nog, hè, van Den Haag Vandaag. Hij zei uh, ja. Piet in godsnaam, ja, bijna letterlijk, zei hij kom uh, voor de buis. Maar Willem Aantjes wilde toen niet. Die hield eraan vast dat hij eerst de fractie zou moeten informeren. En dat, ja, dat, is, uh... en dat kon nog niet via de mail toen. Dus dan moest nee. je gewoon wachten tot die fractie nee, weer helemaal nee, nee, in, in, nee, nee, in Den Haag was maar, allemaal. Nee, dat heb Willem Aantje later ook toegegeven. We hadden dat meteen moeten doen. Was het dan te dempen geweest, denkt u? Uh, nee, ik denk toch dat je dan een onderzoek had gehad. Maar ik denk dat uh, het drama veel minder groot was geweest. Het probleem, kijk het probleem was natuurlijk uh, dat uh, die twee woorden SS, dat, dat is het probleem dat blijft hangen. Ja. Het, het, het verhaal is voor uh, een jongen die in uh, 1944 in Duitsland zit, denkt ik moet maken dat ik wegkom, ik moet naar huis, uh, ver, vervolgens de verkeerde weg kiest uh, en, en dan in een kamp moet eindigen als gevangene. Dat, dat, dat verhaal is heel menselijk. En hij had waarschijnlijk er ook beter aan gedaan. En de antrevisionaire partij had er ook beter aan gedaan. Om dat begin na de oorlog allemaal keurig vast te leggen. Nee, wat, wat, wat wist de partijen? Wist u het? Nou, wij, wat wij wisten is dat hij via politiediensten... dat het woordje Gemaanse SS was nooit genoemd. Nee. Via politiediensten naar, naar, naar Nederland was gekomen. En het was ook onderzocht. En Kijk... Uh, uh, mensen als Schakel, als uh, Smalleboom, allemaal AR, dan waren ja. allemaal mensen die volop in het verzet hadden gezeten. Die zeiden altijd als je erover begonnen was journalisten: begon, jongens, het is niks. Het, uh, het stelt niks voor. Uh, stelt niks voor. Het is, nee. het is klein. Dus Willem Aanjes mag gewoon zijn politieke carrière gaan. Maar ja, uh, uh, vanwege die, die, die twee woordjes. Ja. Ja. Is, en, en, en daar gaat ook de dramaserie over. Ja, uh, want in de drama-serie zie je op een gegeven moment... aantjes uh, op de trant zitten met zijn vrouw. En dan zegt hij, ik moet je wat vertellen. Ik heb bij de Germaan CSS gezeten. Ja. En hij, dan zegt hij zelf, dat is de reden dat ik nu uit de politiek ga. Dan komt hij thuis. En dan staat er een hele grote uh, uh, stapel met poststukken... van allemaal mensen die zo enthousiast waren over zijn bergreden. En dan besluit hij toch maar door te gaan. Is dat historisch juist? Uh, nee. Hij heeft, hij heeft het nooit tegen zijn vrouw verteld. Überhaupt nooit... niet? Nee, ja, later wel. Hij heeft, zijn vrouw wist wel... Hoe die uh, was gevlucht ooit in de oorlog. Dat, dat verhaal, maar zonder die woorden: Gemaan C6. Dus dat, dat is ook een beetje. Uh, weer wat. Uh, vrijmoedig omgaan met de waarheid. Maar heeft hij overwogen om de politiek te verlaten. omdat hij wist dat dit er misschien aan zat te komen? N nee. Nee. Niet serieus? Nee, niet serieus. nee. nee absoluut niet. Nee. Nee. Zullen we nog, een kijkje, nog even luisteren naar een stukje. uit de echte geschiedenis? Niet uit de film, maar echt. Dr. Lou de Jong die op een persconferentie het een en ander bekendmaakt over het oorlogsverleden van meneer Aantjes. Vast staat aan de hand van authentieke Duitse documenten dat de heer Aantjes op 12 oktober 1944, dat wil zeggen op de leeftijd van ruim 21,5 jaar, gemobiliseerd is in het kader van de Waffen-SS. Ja, ja dat, dat, dat is heel erg. hè? Daar ben je in vreemde krijgsdienst. dan ben je Nederlanderschap kwijt. Want, want daar werd ook over gesproken. Het was dus het lidmaatschap van de gemeenschap. Een veel minder organisatie bedoeld als vluchtweg om... Ja. Dat de man heeft zo snel geopereerd dat het... De Jong. De Jong, dat het achteraf heel veel vraagtekens heeft opgeroepen. De grootste fout uit het geschiedenis van het NIOT Ja, het ja, ja dat, dat heeft de opvolger ook toegegeven. Dat is ja. gewoon een blunder. Ja. Waar was u op dat moment toen die persconferentie plaatsvond? Uh, die persconferentie van Lou de Jong. Ja? Ja, dat is heel gek. Ik was onderweg naar een topoverleg van het CDA bij Willem Aantjes Thuis. U heeft hem zelf niet gehoord? Nee. Ja, ik heb het gehoord in de, in de autoradio. En wat dacht u? Ja, ik dacht, dit is dodelijk. Had ja, u meteen door? Dit is, ja, nee, nee, nee, Dit komt nee, niet nee, zo goed. Nou, dat, dat heb je, dat, die hoop heb je altijd. Maar ik herinner me nog dat, dat uh, uh, uh, Aantjes afscheid nam met de Tweede Kamer... en, en echt met tranen in zijn ogen uh, schakel omhelsde. Dat was het. En dat schakel tegen mij zei, die komt nooit meer terug. En dat is ook uitgekomen. Hoewel, die wist hoe het zat. Ja. Maar ja. Die, die, die had kennelijk de, de tegenwoordigheid van geest... of het ja. inschattingsvermogen om te zeggen van, ja. dit, dit trek je niet. Nee. Maar wat ik wel, wat ik wel heel erg vind is... Uh, er hebben altijd verhalen gespeeld... en daar gaat die, die serie ook over van de EO... Uh, uh, dat er een club, ik noem maar uitermate rechtse mensen was, die zeiden... Willem Aantjes moet weg, die is te links. Ja, want Aantjes in de serie is hij tegen de NAVO... Ja. is hij tegen de nieuwe F-16... Ja, nou hij is niet, overigens nooit tegen de nieuwe FCC. Nou ja, dat, dat is het beeld wat in die. Hij nou, was tegen de neutronenbom, Dat is simpelweg gezegd. Uh, uh, mensen dood, gebouwen blijven staan. En met de meerderheid van de fractie zeiden: jongens, als ze dat doen, dan moeten we overwegen om maar eens uit de NAVO te trainen, er kwam zelfs Luns zich vermannen om af te dalen naar de CDA-fractie. En <lacht> Lou De Jong heeft ooit in zijn voorwoord voor de, uh, toen hij voor de parlementaire commissie verscheen, gezegd. Uh, uh, onbegrijpelijk dat een leider van het CDA... De, de, een lidmaatschap van avond de NAVO ter discussie moet stellen. Nou ja, dat, dat, dat leidt ertoe dat er een soort complottheorie was. Ze hebben hem uh, gewoon beentje willen liggen. Ja, en dat zag je ook in de film. Hè? Dus de dat is mannen de die de film, bewust ja. erop aansturen dat hij uh, nou, dat het uitlekt en dat hij weg moet. Het is altijd bij een complottheorie gebleven. Hè? Ja, uh, uh, het is nooit bewezen. Uh, het is nooit bewezen. Maar... Nee. Wat denkt u? Ja, ja... Ik heb geleerd dat als je de feiten niet hebt... moet je heel voorzichtig zijn te zeggen, dit is een complot. Maar ik, ja, ik blijf toch vermoedens houden. Met welke emotie heeft u naar de serie gekeken? Nou, met behoorlijk wat emotie. Want die hele geschiedenis gaat uh, weer herleven. Dat, is, dat, dat, dat moet je je dus even voorstellen. In, in een paar dagen tijd wordt iemand van uh, de beste politicus van 1978... een ambteloos burger... waarvan gezegd werd dat hij zijn Nederlanderschap kwijt was. Die niet de deur uit kon. Want dan scholden ze een ss uit. Mm. Dat is er gebeurd. Dat is de schade die Lou de Jong toen heeft aangericht. Notabene, hè? De, de geschiedschrijver van Nederland. Ja. En zit u dan, bent u dan boos als u zo'n serie ziet? Dat, dat ook, nou, het, of... het ligt in mijn karakter om een soort boosheid te hebben. Maar ik heb ook geleerd om uh, dat wat, wat in te perken. Ja. Heeft u eindjes al gebeld over de serie? Ja, ja ik heb hem uh, gesproken. Wat heeft u gezegd? Nou, ik heb een Niet kijken, willen, maar wel kijken? Nou, ik heb, ik heb nou. Ik, mag je zeggen dat ik gezegd heb dat ik in ieder geval vond dat de EO het integer had gemaakt? Maar dat ik het wel jammer vond dat er af en toe langs de historische feiten werd gescheerd. Wat zei hij toen? Uh, nou ja, uh, hij reageerde tamelijk, uh, de, tamelijk laconiek. Ja, nou ja, want er is overleg geweest he, of hij ja, mee zou is, werken? Er is wel overleg geweest, maar hij, uh, hij, hij, ziet, hij ziet het wel uh, verschijnen. Ik bedoel, het is niet iets wat met, uh, in overleg met hem zo gemaakt is, hoor. Nee. Totaal niet. Nee, maar hij is ook niet boos. Nee, maar dat is, dat is de grote kracht van deze 90-jarige dat hij okay. mild geworden is. Kijk, heel mooi. Goed, in december op televisie... en uh, komend weekend al op het Filmfestival in Utrecht. Ja. Klassieke muziek wordt door menigheen in verband gebracht met oude mensen... maar de broertjes Arthur en Lucas Jussen bewijzen dat het ook anders kan. Ondanks hun jonge leeftijd presenteren zij volgende week dinsdag... hun derde album al, Jeu en ze zijn vanmiddag bij ons. Uh, Arthur, om met jou te beginnen. Weet je nog wanneer je voor het eerst samen op de piano speelde met je broertje? Dat, is, uh, dat zou ongeveer half jaar geleden moeten zijn. Ongeveer toen was ik vijf of zes of zo. En, uh, en hij? Was toen? Uh, Lucas was toen acht of negen, denk ik. Hij, was drie jaar, drie, hij is drieënhalf jaar ouder. En uh, op mijn vijfde begon ik ook, dus dat moet uh, rond die tijd zijn geweest. En ging het meteen goed samen? Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Maar, uh, Lucas nee, weet dat jij het... nog? Uh, de, de allereerste keer weet ik niet meer precies, nee. Nee, maar ik, het is in de, dat moet rond die tijd zijn geweest. En wilden jullie het zelf of zeiden jullie ouders van doen samen? Uh, nee, ik ben begonnen omdat ik Lucas altijd hoorde studeren. En uh, volgens mij is hij ook geheel vrijwillig op uh, piano gegaan. <laughs> dus, uh, Niemand is gedwongen hiertoe. Niemand is gedwongen, nee. nee. Ontwikkeling is snel gegaan. We gaan even luisteren naar een impressie van het derde album... wat jullie als duo uitbrengen. <middels> Klassieke werken. Welke componisten hoorden we voorbij komen? Uh, Gabriel Fouret, uh, Maurice Gaveau en uh, Poulenc, Francis Poulenc. En hebben jullie dit zelf uitgezocht, deze muziek, voor deze cd? Ja, grotendeels wel, wel in samenwerking met, uh, nou, met onze ouders, de cd-maatschappij. En is het muziek waar ja. jullie zelf enthousiast over zijn? Ja, ja heel erg. Anders zouden we het niet opnemen. Maar... Ja, waarom, waarom juist deze muziek gekozen? Uh, nou ja, we, op de eerste twee cd's stonden allebei Duits repertoire. We hebben eerst uh, Beethoven opgenomen, daarna Schubert. Um, allebei echt, echt klassiek repertoire. En, um, hoewel de componisten onderling heel erg van elkaar verschillen... leken het toch ook veel op elkaar in de zin dat het echt klassieke muziek was. En, um, nou ja, en Frans repertoire is gewoon echt heel anders. Het heeft een hele eigen sfeer... Een heel eigen geluid. En uh, we hadden gewoon zin om na die eerste twee CD's uh, iets anders te doen. Ja, ja. Piet, ben jij klassieke muziek kennen? Nee, ik ben wel een liefhebber, maar niet een echte kenner. Maar hoor, jij het, hoor jij het verschil tussen Frans en Duitse klassieke muziek? Uh, nee. Nee, dat wordt, dat wordt me. Nee. Dat ik gaat ben een uit. groot liefhebber van Bach. Maar ja. <laughs> ja, ook een Duitser. Ja. Ja. Dus ja. Dus het zou wel zo zijn dat ik meer Duits georiënteerd ben als een klassieke muziek ga. Maar mijn vraag is aan jullie. He, he, he, hebben jullie op je leeftijd geen belangstelling voor popmuziek? Ook als je zoveel talent hebt. S zeker weten ook, ja. Ja? Ja. ja en zeker. spelen jullie wel eens in bandjes of zo? Um, nee, eigenlijk, eigenlijk heb ik dat nooit gedaan. We, we, we proberen wel af en toe tijdens uh, wat popliedjes te spelen. En uh, we, luisteren, we luisteren er ook heel erg graag naar. Maar, uh, zeg maar het echt spelen houden we, toch, houden we toch meer bij de klassieke muziek. Ja, zou je het kunnen? Ja, ik denk dat het wel zou kunnen. En wat is het ook te combineren? Nou ja, ja je, ziet, je ziet tegenwoordig wel bijvoorbeeld euh, nou, wereldberoemde dj's... die maken soms gebruik van, euh, van deentjes, om maar even uh, niet zo aardig te zeggen. Van, van hele beroemde... <laughs> Componist van hele beroemde stukken. En niemand weet dan dat dat bijvoorbeeld van Bach is of van Mozart. Maar daar staan ze dan wel met de honderdduizend met man op de dans ergens op een groot plein. Dus... Dan gooien ze de ritme op. Ja, ja precies. Ja, ja. En Lucas, van welke uh, popmuziek houden jullie? Welke... Oeh, dat is heel breed. Um, we houden ontzettend veel jaren tachtig muziek, jaren 70 wat oudere muziek. Marvin Kaye, uh, ook Queen. Iemand van tegenwoordig, Bruno Mars, die vinden we heel erg goed. Want jullie oh. hebben ook dezelfde smaak dan, ongeveer? Eigenlijk wel, ja. En ja. dat geldt ook voor klassieke muziek? Voor beide? Um, ja, eigenlijk wel. Komt ja. dat? Ja. Dat moet je, je dat. niet. Misschien <laughs> aan onze ouders vragen. Die, ja. dat, uh... die hebben dat erin geramd, ja. vroeger. Ja. Um, tijdens de opnames van het nieuwe album is er een documentaire over jullie gemaakt... voor de NTR door Gijs en Leonard Besseling. We luisteren even hoe jullie een vleugel uitzoeken... voor een uitvoering in het Concertgebouw. Ja. Nou, we zijn hier een vleugel aan het uitkiezen. Oh, moeilijk moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ze, ze zijn heel anders allebei, maar ze zijn wel, ze zijn wel allebei ook heel mooi. Ja, ik denk dat ik wel een lichte voorkeur heb noem. Wel zelf spelen, kom maar. Ja, ja, ja. Acht uur. Eerlijk, eerlijk moest ik denken hoe meteen nog een keer hetzelfde, maar dan op de andere doen. Maar je spullen even een paar dingen. Ja, we gaan ze <sus> allebei nemen. Allebei, kan dat zomaar? Nee. nee. Eigenlijk niet en Wij zijn meer. natuurlijk A-sterren, dus dan, dan mag dat. Nee, is een grapje. Nee, maar daar hebben we heel veel geluk mee. Ja, ik wist dat toen ik die opmerking <lacht> maakte over die A-sterren... dat die me mijn leven lang zou afborgen. Maar je zei er nog bij dat het een grapje was, toch? Ja, ja nee, het is, is zeker een grapje, ja. <lacht> Jullie praten Limburgs met elkaar, hoorde ik dat goed? Ja, klopt. Ja, ik dacht al, verstaan jullie dat? Nou, nog net. Nee, ja, we, onze ouders komen allebei uit Limburg. Onze moeder uit Maastricht en uh, onze vader uit Faals. Dus thuis, uh, praten we dialect. Oké, okay, dat, dat, dat, dat, dat is de voertaal thuis, zeg maar. Ja. Dat, ja, ja. En dat wordt dan nu ineens onthuld in zo'n uh, documentaire. <laughs> ja. ja. Um, is dat lastig, een vleugel uitzoeken? Um, nou... Uh, Eigenlijk eigenlijk niet, maar als je met z'n tweeën bent, heb je natuurlijk toch andere... Jullie ja, hebben ongeveer dezelfde smaak, hoor oh, ja, ik, Ja, Precies, ongeveer dezelfde smaak, maar hele kleine verschillen. Die kunnen soms het verschil maken en dan heb je soms um, verschillende meningen daarover. Maar over het algemeen is het wel duidelijk welke, welke vleugel lekkerder ja. is... of lekker speelt of wel een mooiere klank heeft. Als jullie samen spelen, uh, moet de ander dan precies doen wat afgesproken is... of kan de een gaan improviseren waarna de ander daar op een goede manier op reageert? Uh, na, na improviseren in zoverre dat de, we spelen wel altijd de noten die geschreven zijn. Maar um, er is tijdens een concert, uh, komt er natuurlijk altijd plotseling inspiratie. Um, ook bij als je, je met z'n tweeën bent. Ja, ja, zeker. En dan, dan schrik je niet van de ander als die ineens iets creatiefs gaat doen? Nee, want me, meestal als, als een concert goed gaat, dan voel je elkaar goed aan en dan vangt de ander dat ook uh, goed op. En uh, ja, tot nu toe is dat eigenlijk altijd wel redelijk goed gegaan. Oké, okay. jullie zijn nu uh, jong en fris en leuk. Maar dan houd ik erop dat wij jullie leuk vinden dat je jong bent. Ja, ben ik bang. Nee, dat is iets wat heel veel mensen zeggen. En, uh, Hoe bereid je je daarop voor? Nou ja, daar kun je je eigenlijk niet, uh, niet echt goed op voorbereiden. Um, um, Kijk, dat we nu jong zijn, en uh, dat, dat is natuurlijk mooi meegenomen. Heel veel mensen zullen daarom misschien naar onze muziek luisteren of naar ons komen Met kijken. Jan Smit ook goed gekomen. Ja, dan, dan Jan Smit moest ja. ook aan het denken. Die heeft, maar die heeft ook een soort omslag moeten maken wanneer dat weer goed is gekomen. Ja, ja zeker. Ja, het, het enige wat wij kunnen doen, is, uh, is ervoor zorgen dat de kwaliteit van de muziek gewoon heel erg hoog blijft. En dan. Uh, uh, dan, dan zijn er nog steeds mensen die het niet leuk zullen vinden... of die zullen zeggen, het is niet goed genoeg. Maar zolang wij eerlijk tegen onszelf kunnen zeggen... dat, dat de kwaliteit en het niveau um, van het piano spelen goed genoeg is... Dan, ja, dan, het, dan denk je die overstap wel te kunnen maken naar, uh, naar de grote mensen. Ja, de dat, dat, dat weet we je zeggen. niet, dat kun je nog steeds niet zeggen. Maar we, we doen wel ons best en we zullen het zien. En als het niet zo is, nou, dan, dan is het niet zo. Dan doen jullie tennissen, want dat doen jullie toch ook? <laughs> ja, alleen voor de lol. Dat is alleen voor de lol. Zie jij er tegenop, uh, Arthur? Nee, nee, eigenlijk niet. Ja, je, je, inderdaad, je kunt er eigenlijk ook uh, niks aan doen. Je, je kan niet uh, in de toekomst kijken. En, uh, we, doen, we blijven gewoon ons best doen. Uh, hard studeren. En, uh, dan zie je het wel. Het schipstrand. Uh, ja. ja, dinsdag is de première. Het album Jeu is vanaf morgen verkrijgbaar. Wie de muziek van het nieuwe album live wil horen... kan op dinsdag 2 oktober... nee, ik weet niet of dat dinsdag is... 2 oktober in ieder geval terecht in de kleine zaal van het Concertgebouw. En wie op dit is het dagpunt nu een leuk onderschrift... intikt bij die gewaagde foto van jullie in je onderbroek... die kan het album Concert of die foto winnen. Straks maken we de twee winnaars bekend. Iedereen is helemaal wild over die prachtige natuurfilm... over de Oostvaardersplassen die vanavond in première gaat. Maar wat zien we allemaal niet in de film? Dat straks, na de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1...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 Premier Rutte heeft nog eens benadrukt dat Nederland er niet aan ontkomt... om volgend jaar 6 miljard euro extra te bezuinigen. In de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer... zei hij dat de Europese Commissie Nederland niet nog een keer zal matsen. Rutte riep de oppositiepartijen op om op te gaan praten... over de invulling van de maatregelen.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 Ja, ik moest erom lachen, ja. <laughs> het zou het nou echt zo zijn dat ze dan eens harder gaan werken, ja. Ja, dat zou kunnen, Vanwege toch? Vanwege de klok. Ja, ja, je gelooft er niet in. Nee. Goed, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel zit Piet van Telling, u hoorde hem al. Met hem spraken we over de tv-serie over de val van Willem Aantjes. Stadsecoloog Ton Eggehuizen over de film De Nieuwe Wildernis. De pianisten Lucas en Arthur Jussen die zijn hier over een nieuwe album. En in Den Haag journalist Paul Jansen en specialist Roderick van Grieken. Zij kijken vandaag naar de prestaties van premier Rutte... die de Tweede Kamer van repliek dient tijdens de algemene beschouwingen. Dat doet ook verslaggever Margreet Boer van het NWS Rijdenwee-journaal. Margreet, Goedemiddag. Goeiemiddag. Het debat alweer begonnen. Ja, dat is nu zo'n beetje een uh, kwartier bezig. En daarvoor nou, is er toch een uur schorsing geweest. En in die schorsing blijkt toch wel dat de oppositiepartijen... niet tevreden zijn over uh, de opstelling van premier Rutte. Er is zelfs ook een uh, overleg geweest tussen CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks. En die hebben toch met elkaar geconcludeerd... dat Rutte vanmiddag meer ruimte moet geven. Um, Slob zei bijvoorbeeld ook... ik heb een katterig gevoel overgehouden aan vanochtend. Er wordt veel te weinig duidelijkheid geboden door de premier. Als het gaat om het sociaal akkoord um, is de ruimte zeer beperkt... en weten we niet waar de ruimte ligt. Als het gaat om 6 miljard extra bezuinigen, hè, wat moet van Europa? Ja, dan staat dat als een huis. Dan moeten we later maar eens verder praten. Maar wat levert dat dan op? Dat is allemaal veel te vager, Rutte wil iedereen te vriend houden. Dat moet anders. Dus je merkt nu aan het begin, eh, na kwart over twee... nu het debat weer begonnen is, duidelijk al een iets fellere toon. Eh, tegen de premier, eh, CDA-leider Buma, stond aan de microfoon... Want Rutte wil dus over de plannen van het CDA praten. Eh, maar Rutte, die wil, eh, Buma, die zei: Ja, ik wil vooral weten, meneer Rutte, wat u van die nivellering vindt. Die moet van de baan, wilt u dat ook? En nou ja, dan krijg je daar dus een discussie over, waarin Rutte aan het eind weer zegt: Ja, ik wil best wel praten. Er zitten nadelige kanten ook aan de plannen van het CDA. Maar dat kunnen we later doen. Ik reik u de hand, ik wil praten. En je merkt dat men dan weer bozig naar de stoeltjes loopt... want men wil meer, wil meer duidelijkheid. Op dit moment staat Pechtold ook bij de interruptiemicrofoon. Dus het uh, is echt zo dat het debat nu uh, onder een wat hogere spanning... Uh, terug zal keren dan het vanochtend is geëindigd. Dus het doel is niet die schuiven... Of die AHK doen, ons doel is een evenwichtig inkomensbeeld. Dus dat zou bezwaar zijn als je één op één keuze 1 zou volgen van de heer Pecht. zou je één op één keuze 2 volgen van de heer Pecht, de vergroening? Dan heb je met elkaar te bezien wat voor effecten dat heeft. op de economie, op de werkgelegenheid, op de zware industrie. Dus dat moet je ook met elkaar heel goed bekijken. Uh, en er zijn ook andere mogelijkheden. Er zijn eindeloos veel mogelijkheden uh, in Nederland... want er is geen land in de wereld wat zo goed is... in het maken van inkomensplaatjes. En het vaststellen van koopkrachtbeelden... er is geen land in de wereld wat dat zo goed doet als wij... Uh, daar hebben we ook de beste mensen voor. En dan kom je met elkaar uit en daarom wil ik dat gesprek aangaan. En dat is dus geen, uh, niet iets los, waarvan ik dacht dat de heer Pechtold al suggereerde... dat is een oprechte uh, aanbod om met elkaar in gesprek te gaan. Meneer Pechtold. Voor, voorzitter, in gesprek gaan... Uh, er goed naar luisteren, er goed naar kijken... het nog eens bepraten... Uh, voorzitter, waarbij dan de kleine lettertjes aan het eind zijn, maar graag wel bij ons effect uitkomen. Voorzitter, ik heb nu drie onderwerpen vanochtend. Waar ik zo langzamerhand het gevoel krijg: er zit gewoon nul beweging. Dat was de 6 miljard, dat was het sociaal pakket, het sociaal akkoord. Ja, het debat en in dan is nu gaat de gaat dus uh, volop verder. En nou de politiek commentator de Paul Jansen is daar op... ook bij, en debatspecialist Roderick van Grieken. Uh, goedemiddag, allebei. Goedemiddag. Paul, je voor ons wel op de inhoud gelet... en u, meneer van Grieken, op uh, Rutte's houding en debatstijl. Paul, hoe doet Rutte tot nu toe, vind jij? Nou, kijk, de handvraag was vandaag of is vandaag... want het debat loopt natuurlijk nog... of uh, Rutte met een handreiking komt richting de oppositie. Met name nadat uh, Samson zo diep zijn hakken in het zand heeft gezet, gezet uh, gisteren. Uh, en ja, de conclusie voorlopig is dat hij op vorm wel die beweging maakt. Hè, de bekende vriendelijke toon naar de oppositie. Maar als je kijkt dan naar inhoud, dan uh, zit er heel weinig beweging in. Wat uh, Alexander Pechtold nou net ook in het stukje aangaf... wat je lieten horen. En dat is... Ja, dat is verbijsterend. Ik bedoel, de, de coalitie is hier de vragende partij. Laten we dat niet vergeten. En ik vond toch wel het dieptepunt. Want ik moet toch wel zeggen dat ik vandaag. Ik ben een liefhebber van de politiek. Maar ik ben vandaag toch wat cynischer geworden. Al op het moment dat ik de premier vandaag hoor zeggen. We hoeven er nu niet uit te komen. Er is nog tijd. Want wat zegt dat zinnetje? We zitten hier met een premier die denkt in begrotingen. In, tijds, in tijdspaden van begrotingen. En dan klopt het dat je later in het jaar. daar nog een klap op kan geven. Maar elke dag dat de politiek er hier niet in slaagt om een oplossing te bereiken, blijven mensen onzeker... blijven mensen uh, de hand op de knip houden. Dat kost banen. Elke dag verliezen hier honderden mensen hun baan. En dat is volstrekt onnodig, omdat de politiek hier maar rondjes om elkaar blijft draaien. En daar zouden ze nog een keer een oplossing voor moeten vinden. Maar zeg je dan voor het politieke spel, moet ik hem eigenlijk een onvoldoende geven? Ja, ik heb helemaal niks met cijfers. Uh, ik, ik, vind het, ik vind het dermate ernstig wat hier gebeurt. Dat we kunnen, kunnen heel leuk, uh, zoals de volksland vanochtend... Uh, rapportcijfers gaan uitdelen aan uh, deze en gene. Maar wat koopt de burger en het bedrijfsleven daar uiteindelijk voor? Niets. Die wil gewoon oplossingen. En de politiek die is inmiddels uh, niet onderdeel van het probleem. Maar die is zo'n beetje het probleem aan het worden hier in het land. We hebben in Nederland een vertrouwenscrisis. Dat het het komt door dit soort dingen, zeg je? Ja, de politiek moet richting geven. Mensen willen, willen weten... Kijk, ik ga, ik ga geef altijd maar als voorbeeld het sociaal leenstelsel. Ga nou maar eens na de afgelopen jaren... niet alleen van dit kabinet, maar ook het vorige kabinet... hoeveel verschillende standpunten er nou in Den Haag zijn ingenomen... wat studenten kunnen verwachten. Een lang studeerboete, toch maar weer niet. Een sociaal leenstelsel, nou toch maar weer een jaar uitgesteld. Weet je, dat geeft geen enkele zekerheid. En hier gaat het dan over studenten. Maar op allerlei dossiers die de economie hard raken... is de politieke boodschap volstrekt labiel. En daar moet een einde aan komen. En niet volgende maar vandaag. En geldt dat voor iedereen of is jouw oordeel op dit punt vooral zo hard over de premier? Nee, de, de, de, mijn oordeel geldt in principe iedereen... maar de premier geeft leiding aan het kabinet. De coalitie is de vragende partij. Uh, de, de coalitie is dus ook degene die de eerste stap... het eerste ja. met zijn ogen moet knipperen en de beweging moet maken. Dat doen ze niet. Waarom niet? Ze houden natuurlijk de kaarten zo lang mogelijk tegen de borst. Het is allemaal weer politiek spel. Uh, omdat de PvdA heel moeilijk kan bewegen... nadat de sp gisteren die motie van wantrouwen heeft gesteund. Uh, iedereen uh, maakt pas op de plaats en kijkt hoe lang ze het kunnen rekken. Maar ik denk dan, jongens, hou eens op met dat spel... en ga nu uw zaken doen. Want allerlei mensen komen hier in real time, in het echte leven... in problemen, oh ja. omdat ze hier blijven hannesen. Het speelkwartier is voorbij. Roderick van Grieken, u volgt het debat op de voet... en u kijkt vooral naar de stijl. Hoe, hoe, uh, welke indruk maakt ze op u? Heeft, kunt u meevoelen met Paul of zegt u van ik kijk heel anders? Nou, ik kijk er natuurlijk vanuit een, een, een ander perspectief naar. Paul Jans heeft net aanvang, qua toon doet Rutte het tot nu toe best goed. Ik denk wel dat het, dat het nu spannend gaat worden. Ik denk dat vanochtend de uitdaging met name was... Eh, of hij eh, aan de ene kant niet al te vrolijk en eh, te positief zou beginnen. Want dat wordt hem de laatste tijd toch wel steeds meer kwalijk genomen. De weg mag premier? Ja, dat die, kijk, je moet natuurlijk als premier wel positief zijn en zeggen... het gaat goed komen. Maar wat een beetje gemist werd, was het een premier... die ook een beetje ja, mededogen heeft en invoelend is met de mensen... Die op dit moment zwaar hebben. En ik vind dat hij dat goed deed vanochtend. Hij begon uh, uh, heel, heel zakelijk, ook een beetje ingetogen, ging direct naar de inhoud toe. Ik zie net dat hij dat goed deed. En ik deed dat hij naar de kamer toe, in ieder geval tot voor de pauze, uh, heel duidelijk wel een kader aangaf van jongens, nou hier binnen wil ik met jullie over alles nadenken. Uh, maar ik moet wel binnen deze kaders. En bij iedere vraag die dan komt, en dat vind ik altijd wel erg knap aan hem, is dat hij, uh, in ieder geval de suggestie werkt, dat hij heel serieus meeluistert, dan beweegt hij ook een stukje mee... dan valt hij samen wat iemand zegt... en dan geeft hij aan van, nou, dit is de ruimte waar ik met u mee kan denken... en als hij denkt dat die ruimte er niet is, zegt hij nou... en nu is de ruimte er niet. Maar in de, in de woorden net van mijn Boer dat het toch wel uh, ervaren is... als een uh, lege huls wat hij toen, toen u heeft geboden. Nou ja, maar nu het is natuurlijk nog niet afgelopen... want we gaan nu, laten we zeggen, de tweede helft in... dat althans van, de, uh, uh, uh, van deze termijn... Ja. Uh, het is even stilgelegd... en dan gaan natuurlijk toch al die fracties even nadenken... goh, hebben we nou iets... En ja, ik ben het er wel mee eens. Tot nu toe hebben ze niks. En, en um, is inderdaad de coalitie dan de vraag aan de partij. Dan is het, ja, dan is het of Rutte kiest ervoor. Van, ik ga inderdaad de kaarten op de bos, borst houden vandaag. Maar dan zal het heel moeilijk zijn, denk ik. Om in deze sfeer waarin het hem vanochtend lukt... het einde van het debat te halen. Omdat mensen dan echt op een gegeven moment... wel echt geïrriteerd zullen raken. En dan heeft hij een probleem. Ja. En of hij gaat wel bewegen. En dan wordt het vanuit mijn vak interessant om te zien. Hoe doet hij dat dan? He, doet hij dat, Heeft hij daar goede regie op? Doet hij dat wel met stijl dat hij daar... Goed uitkomt. En, eh, kortom, weet hij waar hij altijd heel goed in is om zeg maar, de regie en de tempo en de sfeer van het debat eh, naar zich toe te trekken. Al ja. is het niet gewoon zo dat hij inhoudelijk klem zit? Dat als hij gaat bewegen richting de oppositie, dat dat meteen de vakbonden en de werkgevers aan de lijn heeft? Ja, ongetwijfeld. Maar die maken toch niet de dienst uit in dit land. Het is nog altijd de regering die regeert, de Kamer die controleert. En het is ook het kabinet wat de eigen problemen hier op dit punt heeft veroorzaakt. Nou ja, laten we zeggen dat hij dan Diederik Samson aan de lijn heeft, althans aan de microfoon heeft. van Wat krijgen we nou? Dit hadden we niet afgesproken. Nee, dat is zijn eigen coalitiepartner. Dat, ja. dat is wat anders dan wat je volgens mij net vroeg. Maar dat is uh, toch een beetje... Een, nou, een pot nat wil ik niet zeggen. Maar dat zit dicht bij elkaar, op... toch? inhoudelijk? Oh inhoudelijk, ik denk wel wow, zou je. Ja kijk nou, uh, kijk Samson die uh, zit natuurlijk uh, in die zin klem dat hij uh, dramatische peilingen heeft en uh, niet alleen uh, de, de kiezers die, uh, die weglopen naar andere partijen, maar ook uh, in de eigen partij is er heel veel gedoe. Dus uh, hij wordt eigenlijk aan twee kanten wordt hij uh, onder vuur genomen en natuurlijk beïnvloedt dat de de positie uh, van het kabinet en ook de manoeuvreerruimte die Rutte heeft. Maar uiteindelijk moet je als premier ook tegen je mensen uit de coalitie in het kabinet zeggen van luister, het gaat uit op uit het landsbelang. Dat is ook de hele tijd wat we hier horen van de premier en eigenlijk van iedereen. Van, het gaat om de toekomst van Nederland. Het gaat niet om het nivelleren. Uh, maar ondertussen, als je echt het te doen is om de toekomst van Nederland en hoe we zo snel mogelijk het land beter kunnen maken en op weg kunnen helpen naar economisch herstel. Want we lopen inmiddels achter in Europa. Uh, de werkloosheid loopt hard op. Ja, dan moet je er gewoon een klap op geven en ook tegen je coalitiepartner durven zeggen, jongens en nu gaan we eens een keer wel die draai maken uh, en die beweging maken om een compromis. Sluiten. Maar, uh, maar, Paul, ja? maar Paul, is het toch ook niet zo... dat de, de, de zogenaamde oppositiepartijen zelf erg verdeeld zijn? Uh, dat maakt het, op, maar... maakt het op zich ook niet makkelijk. Uh, voor wie moet hij uh, nou kiezen? Voor het CDA. Maar het CDA zet mm -hmm. met volle overtuiging uh, in op een lijn... die contrair staat op wat het kabinet wil. Nou, dat is, dat is dus eh, vooral puntueel wat de coalitiepartner PvdA wil. Want eigenlijk wat de CDA heel slim doet is de oude VVD-agenda uitrollen. Uh, en dat is voor de liberalen natuurlijk buitengewoon uh, pijnlijk. Dat ze nu nee moeten, moeten zeggen tegen iets wat ze jarenlang zelf verteld hebben. He, van uh, geen belastingverhogingen, niet nivelleren uh, en dat soort zaken. Maar uh, uiteraard, het uh, CDA speelt het hard. De D66 uh, is misschien nog iets toegevelijker. Maar het is uiteindelijk aan uh, de coalitie en aan het kabinet om de eerste beweging te maken en om te, te kijken of waar een opening zit. En wat je nu vooral ziet, is dat je de oppositiepartijen ziet hengelen en ziet kijken waar de openingen zijn. En je ziet het kabinet die het deur dicht houdt. Ja, dat gaat dus niet werken. En natuurlijk er komt een tweede termijn. En Rutte heeft gezegd, want formeel is het eigenlijk zo, dat volgende week zijn de financiële beschouwingen. En tot die tijd kan je nog wielen en dealen. Want dan wordt pas het geld verdeeld tussen de verschillende begrotingen. Daarna kan je altijd nog wielen en dealen, maar dan kan je alleen maar geld verdelen binnen een begroting. Ja, dus eigenlijk moet je volgende lastiger. week, moet je de zaken wel op de rails hebben staan. Maar elke dag die je nu verspeelt zonder een uh, afspraak te maken... Is, dat is gewoon niet alleen okay. zonde van de tijd, maar het kost banen. Vandaag was er ook weer een flink debat tussen Wilders en Rutte. Laten we daar even naar luisteren. Deze minister-president bezuinigt honderden miljoenen op verzorgingshuizen... waardoor mensen die een dementeren zijn... uit het huis worden geschopt... En tegelijkertijd geeft u miljarden aan de Grieken, aan de Cyprioten en aan Europa. En voorzitter, ik kan maar één ding zeggen. Schaam u heel diep. Voorzitter, soms is het ook goed om zo'n debattruc die de heer eens aanpakt ook te ontleden. Laat ik dat nou eens doen. Want wat hij hier doet is de suggestie wekken dat omdat dit kabinet ervoor kiest... om Nederland onderdeel te laten zijn van de Europese Unie... dat koppelt hij nu aan de ouderenzorg. Dat is de debattruc. Het is goed dat de mensen thuis dat doorhebben. Dit zijn echt twee zaken die niets met elkaar te maken hebben. Ja, Roderick van Grieken heeft er tegelijk. Was het een truc, een debattruc? Ja, natuurlijk. Dit is eigenlijk een beetje wat we noemen het, het valse dilemma. Uh, waarbij, je, waarbij je twee keuzes voorlegt. Hè? Of we geven het hier aan oude mensen... of we geven het aan Griekenland. Alsof die twee aan elkaar gekoppeld zijn. En, en dat is natuurlijk niet zo. Uiteindelijk wel hoor, want je kan het geld maar één keer uitgeven. Punt. Ja, oké, okay, maar dan ja. kun je ook je, je dubbeltje wat je ergens uitgeeft... Ja. een ander dubbeltje noemen. Ja, wacht, daar had hij ook naartoe gekund ja, gaan. Maar is natuurlijk ik merk Wat ik wel merk is dat je bij, bij, bij Wilders... het toch echt gisteren wel een beetje mis is gegaan. Daar waar hij normaal toch altijd redelijk veel impact in een debat kan hebben... Hebben, heeft hij ze gisterochtend natuurlijk toch echt wel laten gaan. En, en daardoor merk je als hij nu naar de microfoon toe komt... dat hij ook anders bejegend wordt. Hè? Maar dat komt dat door die emotie van afkeuring die hij toen zo snel heeft ingeniet. of ook door incident nou, met met nou, Mechtold, name het, zich... het incident met Pechtold? Met name het incident wat eigenlijk begon met Buma... die hem gewoon eerst een vraag stelde... van goh, u zit er nu al tien jaar en dit is uw twintigste is wat, motie ja. van wantrouwen. Nou, daar kwam geen enkel antwoord op in één keer een harde sneer. Nou, daarvan kan je denken, nou, dat is wilders. Maar daarna kwam Pechtold met, met, met die, ja, wel die hele scherpe vraag over die demonstratie. Dat was een harde, scherpe vraag... Maar dan kan je niet wegkomen met tegen iemand te gaan zeggen... dat het, dat het een miserig mannetje is. Nee. Zeker als je zelf de reputatie hebt en gebruik maakt van harde taal... dan moet je er ook tegen kunnen als het een keer tegen jou gebeurt. En dat viel heel erg slecht. Ja. En daarmee verloor hij ook echt wel een stuk geloofwaardigheid. En dan merk je dat als hij vandaag bij de microfoon gaat staan... Kan die door Rutte ook vrij makkelijk weggezet worden? Ik vond overigens dat Rutte dat ook wel knap deed. En Volgens mij goed deed. gaat Rutte die prijs gewoon winnen van nu. en wilde het laatst dat ik het zo hoor. Nou nee, maar dat zijn de enige twee over wie we het nu gehad hebben. <lacht> dus uh, we kunnen ze allemaal nog langslopen en er zitten er echt wel meer tussen die het goed deden. Maar Rutte doet het goed. Wie, wie staat er vlak bij hem in de buurt? Of misschien nog daarboven op dit moment? Nou ja, op dit moment zijn het natuurlijk ook. Uh, uh, nou, laat ik eerst nog even terug naar gisteren. Gisteren waren we echt wel onder de indruk: uh, bijvoorbeeld van uh, de eerste termijn van Kees van der Staaij. Want je moet je voorstellen, dat zo'n debat begint om half elf. Hij was om een uur of half zeven aan bod. Nou, toen was echt de kamer wel redelijk in slaap gesust. En het lukte de man om te gaan staan en, en een verhaal te vertellen wat én grappig was, het begon begon heel grappig, maar wat van A tot Z de aandacht wist vast te houden. Mm. En wat ook nog heel mooi zijn eigen principes wist neer te leggen waar hij voor staat. En dat was op dat moment nou, knap. Dus dat is iets wat echt opviel en wat gezegd moet worden. Oké, okay, we zijn bijna door de tijd heen. Ik wil nog één tegenvaller horen. Um, Iemand die een beetje tegenviel. Nou, ik, ik denk dat Samson het gisteren moeilijk had. In de zin dat hij, um, daar waar hij afgelopen periode... althans in ieder geval in de verkiezingscampagne... en toen hij net opkwam als partijleider... met veel flair en, en ook retorisch knap sprak... dat hij gisteren zich toch een beetje in de val lopen. lopen af en toe ja, te veel op de details te gaan zitten... en mensen gewoon ja, irritatie op te roepen... door op geen enkele manier met mensen mee te bewegen... en te veel toch steeds het eigen gelijk te willen halen. Dus die, die schoot in een, in een verkeerde versnelling... daar waar Haber gaat juist goed deed door euh, euh, nou ja, wel we wil naar mensen te kijken... en, en positief te, blijken, euh, te blijven, met veel vertrouwen te blijven okay. spreken... zonder dat hij steeds in defensie ging. We blijven het volgen. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1 met Thijs van den Brink.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 Het mooiste nummer van de dijk ooit. Kan ik iets voor je doen? Natuur op 1. Vandaag gaat die draaiende bioscoop de veelbesproken film De Nieuwe Wildernis. Iedereen lijkt het erover eens te zijn. Het wel en wee van de dieren in de Oostvadersplassen wordt prachtig in beeld gebracht. De première van de grootste Nederlandse natuurfilm ooit. De Nieuwe Wildernis. Het is zo mooi. Het is echt BBC kwaliteit zeg. Ik ken natuurlijk Life en Earth, maar er is nu ook een Nederlandse natuurfilm gekomen. Een film die de vergelijking met BBC-producties als Planet Earth en Frozen Planet moet kunnen doorstaan. Ik geloof dat Attenborough al heeft laten weten dat hij astonished was. Persoonlijker, theatraler, filmischer en misschien wel beter. Stadsecoloog Ton Eggehuizen heeft hem speciaal voor ons bekeken, gisteren al. Goedemiddag, Ton, opnieuw. Goedemiddag. Uh, nou ja, heb jij genoten? Ik heb zeker genoten, het, zijn, het is een aaneenschakeling van prachtige beelden... en inderdaad eh, BBC-kwaliteit. Er is zoveel techniek eh, in gaan zitten. En dat niet alleen, er spreekt zoveel liefde en toewijding uit, uit die film. Wat dat betreft het is zeker een must om te gaan kijken. Ja, ja. Maar heb je ook van begin tot eind op het puntje van je stoel gezeten? Eigenlijk niet. Nee, um, als het het leidmotief is dat er, uh, dat er vier seizoenen zijn... en uh, de wiel van het leven... Ja, we weten dat er na de lente de zomer komt en daarna de herfst. <laughs> dat wist je al. Dat wist ik al. En bij, misschien is dat ook wel oneerlijk. Uh, het is natuurlijk een bioscoopfilm. En bij een bioscoopfilm wil ik eigenlijk op het moment één gegrepen zijn... en tot aan de aftiteling op dat puntje van mijn stoel zitten. En ja, dat is natuurlijk al verschrikkelijk moeilijk... om dat in een natuurfilm te realiseren. Maar ik had het wel een klein beetje verwacht. En dat zat en... er niet in. Het is een aanschakeling van beelden... maar er is geen plot. Precies, en daarmee, ja, ik, ik heb de vergelijking al gemaakt eh, vandaag ook op het werk. Van, het lijkt net alsof ik naar een fotoalbum zit te kijken van een vakantie waar ik zelf niet bij was. Heel veel plaatjes en eh, het, het, het verband zit er, zit er niet goed in, voor mijn gevoel. Hmm. Je bent zelf stadsecoloog in Almere, je loopt regelmatig rond in de Oostvaardersplassen. Geeft het een goed beeld van wat je daar ziet? Um. Ja en nee. Het, het zijn in de, het, er wordt niet een te mooi plaatje gemaakt. Uh, het, het is ook wel de rauwe werkelijkheid die er is. En... Ja, waar ik mezelf een beetje aan geërgerd heb... is dat zodra er een vogel in beeld komt... er komt een puttertje in beeld, meteen het geluid van putter eronder. Er komt een uh, doddaars in beeld, meteen alsof die vogels altijd maar geluid zitten te maken. En, <laughs> en als daar... jij daar loopt, doen ze dat helemaal niet? Nee, nee dat, dat vind ik zo jammer. Dat had ja. ik graag ook, uh, ook willen zien. Maar ja, dat is, er is een beeld van een, uh, een vos die um, op jonge grauwe ganzen aan het jagen is... Dat is zo'n verbluffend beeld. Dat is, dat is echt magnifiek. En ik kan me zo goed voorstellen dat als je daar filmer bent... dat je daar zo'n ongelofelijke kick van krijgt... dat je dat in beeld kan brengen. Ja, dat die liefde, die, die toewijding, die spreekt Ik zie je wel terug, ja. Het is een film zonder commentaar, maar met veel van dit soort muziek. gekozen wat jou betreft. Ja, het is niet mijn mijn persoonlijke uh, muzieksmaak en. Het Want wat is ook... zouden we dan te horen krijgen? Um, dan zou je bijvoorbeeld Pink Floyd krijgen. <laughs> Oké. Okay. Ja, die heeft een prachtige, mooie uh, uh, uh, muzikale stuk gedaan, wat ook wel af en toe in films gebruikt wordt, hoor. Dat uh, af en toe hoor je dat uh, dat langskomen. Um, en het onder het um, het onderschrijft wel het beeld uh, en. Dat is ook wel een, een kritiekpuntje wat, wat ik wil geven. Um, het uh, cruciale thema, datgene wat altijd in de pers is geweest... is dat enorme lijden van al die grote grazers in het gebied. Omdat ze niet bijgevoederd mogen worden en dus soms doodgaan of elkaar opeten. Exact. Uh, iets wat ook met veldmuizen op nog veel grotere schaal gebeurt... maar dat zien we niet en dan hoeven we ze niet bij te voeren. Maar goed. Um, maar dat terzijde. Dat, ter, dat geheel terzijde. Ja. Um, en het beeld wat er dan voor wordt gekozen... en ook een klein beetje het commentaar, en zeker ook de muziek... is dat die dieren min of meer zich schikken in dat lot. Alsof ze um, uh, zelf ervoor kiezen om op een rustig plaatsje... Um, uh, rustig dood te gaan. Op die, heel die manier ingetogen. wordt het in beeld gebracht. En, dat is niet en, ook, de, en ook die muziek eronder. Die he, muziek is dan ook heel ingetogen. En heel voorzichtig en zacht. En ja, je kan, je kan zo'n zo thema op... op Tien verschillende manieren brengen. Je kan er aan de ene kant kan je dartelende um, kalfjes in een bloemenwei um, uh, filmen. Nou, laten we dat voorbehouden dan aan de reclame voor zuivelproducten. Uh, maar waar het echt. Maar, maar aan vind de je andere... dan toch dat het uiteindelijk te mooi gemaakt wordt? Dat de nou, echte wreedheid niet in beeld komt? Nou, aan de Helemaal aan de andere kant van het spectrum kan je dus um, uh, dat, dat leiden. Want nu zie je een, een, regen, een hertkalf uh, rustig ergens wegkruipen. en als een soort hondje in elkaar draaien en dan sterven. Ik heb zelf in het gebied gezien dat dieren dagenlang... Uh, kreupel en ziek en zwak daar rondlopen. Ik, ik mm. heb daar geen, Die beelden heb je niet gezien? Ik heb daar ook geen oordeel deel, uh, over. Want ik weet maar al te goed dat als je daar je menselijk oordeel over geeft... dat daar de natuur niet mee gebaat is. Maar het is me wat te lief en te ingetogen. Beetje Walt Disney? Ja, Walt Disney gaat, uh, gaat nog minder ver dan dit. Ik vind, dat, wat dat betreft, vind, vind het zeker te prijzen dat ze het in beeld hebben gebracht... Maar voor mijn gevoel iets te ingetogen. Ja. En er zijn niks vandaag het gebied is te klein voor zoveel dieren. Ja, dat is een eeuwig voortdurende discussie, die je ook op heel veel verschillende manieren um, uh, eens? kan pareren. Um, ja, en nee, kijk, het, het zou natuurlijk veel beter zijn als, um, uh, als het gebied wel verbonden was geweest met het Horstewold en met de Veluwe. Nou ja, dat hebben we in de, wat ik dan noem de bleker, middeleeuwen, is dat um, misgegaan. Bij staatssecretaris Bleker. Dus dat is helaas niet doorgegaan. Op die manier had je het gebied enorm kunnen vergroten. Ja. En dan had je deze discussie niet gehad. Ja, nee, precies. Dan was het opgelost. Um, is, is, is, moeten we erheen? Zeker. Ja? Kan je erheen met kinderen? Of ja. is het daar tevreden voor? Nee, daar is niet niet tevreden voor. Kan je rustig doen. Kan je rustig doen. Ja, Piet, ga je erheen? Ja, ik ga zeker. Maar ik, ik vond die muziek, uh, metropoolorkest. Ik heb toen Paul Witteman gezien. Ik vond het juist aardig dat we een eigen orkest hadden. wat met muziek de filmbellen ondersteunt. Uh, dus ja, ik vond het wel uh, heel aardig. Een, ja. een goede Frans. Ja, dat, dat, dat is een, een keuze de, uh, waar je ja. voor staat. En ik kan me ook wel voorstellen dat ze deze keuze genomen uh, ja. hebben. Alleen zou ik hem anders hebben gemaakt. Misschien? Verwacht je nog een nieuwe discussie over het gebied? Of zeg je daar biedt deze film geen uh, aanleiding voor? Te weinig opengesteld voor het uh, publiek, wordt wel gezegd. Nou, ik denk dat deze film uh, uh, toch... Uh, ik had gehoopt dat deze film wat de, meer zou aangeven... waarom bepaalde beleidskeuzes gemaakt zijn. En waarom ervoor gekozen is om een grote kazas hmm. in te zetten. En dat is niet gebeurd. En dat is niet gebeurd. Nee. En daardoor okay. blijft dat, blijven dat soort uh, discussies gewoon toch nog weer door, uh, doorduren. Straks Albert Verlinde over zijn nieuwe reizende musical Flashdance. En we hebben twee winnaars van albums en optreden van de broertjes Jussen. Dat zijn Ferdy en Frans. Ferdy zegt bezuinigingen op cultuur onder de gordel. En Frans zegt broekjes krijgen de vleugels. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl. De vraag is, valt erover te praten in de zin van dat we tot elkaar kunnen komen? De Algemene Beschouwingen, 2013. Ik ben bereid om over alles te praten, ook over lastenmaatregelen. Ik in voor elk idee. Maar als u vraagt om de standpunten meteen in te leveren op dit punt... Ik begrijp dat het die kant niet uitgaat. Echt, u zoekt het maar uit. Nou... <laughs> Wil je zorgen dat wij over een aantal jaren niet meer uitgeven dan er binnenkomt... dan moet je 6 miljard structureel bezuinigen. Met z'n allen. En geen enkel draagvlak meer heeft onder de bevolking. De Algemene Beschouwingen, 2013. De Hitlergoed gebracht. Zielig, miserig en hypocriet mannetje bent u toch. Je mag het niet met elkaar eens zijn, maar respecteer altijd mensen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.